Volgens de Colombiaanse regering hebben boeren in de afgelopen 25 jaar bijna 7 miljoen hectare grond verloren. Ze moesten vluchten voor de strijd of hun land werd met geweld ingenomen door rebellen van de vark of door drugskartels. De verwachting is dat de Colombiaanse regering meer dan 15 miljard euro zal moeten uittrekken om alle slachtoffers te compenseren. VN-chef Ban Ki-moon was bij de ondertekening van de wet, hij benadrukte dat het nog jaren kan duren voordat iedereen compensatie heeft gekregen. De provincie Zuid-Holland wil 7 ton aan kosten voor de OV-chipkaartcampagne terugkrijgen van het Rijk. Zuid-Holland zou per 3 februari overgaan op het OV-chipkaartsysteem, maar dat werd uitgesteld vanwege fraudegevoeligheid. De Tweede Kamer eiste dat er meer onderzoek moest komen naar de OV-kaart. De chipkaart werd uiteindelijk op 19 mei ingevoerd in trams en bussen. De provincie Zuid-Holland zegt dat er bijna 7 ton is uitgegeven aan kosten om de OV-chipkaart onder de aandacht te brengen.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 De voorzitter van de Surinaamse Voetbalbond heeft een belastende verklaring afgelegd in de omkopingsaffaire bij de FIFA. Hij zegt dat hij op een bijeenkomst met FIFA-bestuurslid uit Qatar, Bin Hamam, een envelop kreeg met 40.000 dollar. Waar het geld voor bedoeld was, werd er niet bijgezegd. Bin Hamam wordt ervan verdacht dat hij smeergeld heeft aangeboden om gekozen te worden als FIFA-voorzitter.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 De boer neemt de titel van jongste burgemeester over van Rijn Palmen uit Hilvarenbeek. Die was bij zijn benoeming vorig jaar ook 31. Traditioneel krijgt de jongste burgemeester een wisseltrofee, de Rode Lantaarn. Palmen zal die aan de boer overhandigen tijdens de installatievergadering in Simpelveld. Nederland heeft overigens jongere burgemeesters gekend. De jongste naoorlogse burgemeester was 27.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goeiemorgen. Het is zaterdag 11 juni. En wat vinden de jongeren eigenlijk van dat pensioenakkoord? FNV jong zo dadelijk aan het woord. Moet Griekenland aan de drachme? En waarom slaat minister de jager van die stoere talen uit? En maakt dat eigenlijk indruk? De Noordzee moet schoon en de troep op de wrakken dient te worden opgeruimd. Argentijns-Nederlandse piloot Julio Potsch zit weer in de cel in Argentinië. Vorig jaar kwam hij nog op borgtocht vrij... maar hij bleef verdachten van het meewerken aan dodenvluchten... tijdens het Fidela-regime. Tijdens die vluchten werden gedrogeerde tegenstanders boven zee... uit een vliegtuig gegooid. Potsch moest gisteren naar de onderzoeksrechter. Zijn Nederlandse advocaat Geert-Jan Knoops vertelt wat daar is gebeurd. De Argentijnse onderzoeksrechter heeft een uh, nieuwe aanklacht uitgevaardigd... Uh...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 In gevangenschap weer moeten verblijven. Gentje, een knoop, zoals dat de advocaat is van Julio Potsch. Turkse premier Erdogan maakt zich zorgen over de radicalisering van de Nederlandse politiek. Het is voor het eerst dat hij zich uitlaat over de gedoogsteun van de PVV aan de Nederlandse regering. Hij zegt dat in een interview met de NOS en NRC Handelsblad.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 Van Wilders. Weet je, zalvende woorden dus, maar dat is wel de reactie van de premier en de minister. Goed, voor het eerst dus een uitlating van de Turkse premier over de Nederlandse situatie. En dat allemaal um, aan de vooravond van de verkiezingen. Want morgen kiezen de Turken een nieuw parlement. Um, daar staat veel op het spel voor Erdogan. Ja, er staat veel op het spel uh, voor Erdogan. De tijd, niemand die twijfelt eraan... dat zijn partij die verkiezingen morgen voor de derde keer op rij... en comfortabel gaat winnen. Opvallend is dat Erdogan campagne voert. Niet met uh, het komende jaar of het jaar daarna... maar met het jaar 2023. Dat staat op alle posters, dat staat op alle reclamecampagnes... en op al zijn toespraken tijdens de campagnes... praat hij helemaal nergens anders meer over. En wij hebben hem gevraagd waarom dat zo is. In e, e, Ja, uh, legt daaruit uh, dat in 2023 de Turkse Republiek 100 jaar bestaat. Aha. En dat is een, een hele slimme knipoog natuurlijk naar de politicus, de politicus die hier de vader van de Turken wordt genoemd, Mustafa Kemal Atatürk. De politicus die het meest vereerd wordt door de Turken. En heel stiekem maak je dus een knipoog. Wat je in Turkije veel vaker eh, hoort, is dat Erdogan nu naast eh, Atatürk wordt gezet als de grootste politicus sinds zijn tijd. En hij zegt tegen 2023 willen wij tot een van de... 10 grootste economieën ter wereld behoren. Ze zijn nu al de 17e, maar we willen heel graag de 10e worden. Gigantische ambities van dit land, gigantische ambities van deze premier. Het moet groter, het moet een belangrijke Turkije worden... dat eigenlijk Europa al lang niet meer nodig heeft. De boodschap is natuurlijk dat Erdogan er gewoon vanuit gaat... dat hij in 2023, of in elk geval zijn partij dan nog steeds aan de macht is. Nou, dat is een gruwel natuurlijk voor veel verwestere, seculiere Turken... die zijn conservatieve agenda niet vertrouwen. Maar zijn aanhang, zijn aanhang gelooft erin. Ja. En dat, um, morgen dus die, uh, die verkiezingen. Maar dat in een, ja. een, een land wat uh, nou op zichzelf wel rustig is... maar aan de grens is het ja. behoorlijk onrustig. Want jij staat daar aan die ja. Turkse kant van de grens met, uh, met Syrië. Duizenden vluchtelingen, we hebben er gisteren ook met elkaar over gesproken. Hoe is de situatie op dit moment? Nou ja, wat wij uh, hier horen, we zijn inderdaad nog steeds uh, aan die grens, is dat dat Syrische leger in de afgelopen dag is begonnen met zijn operatie in die Noord-Syrische stad Yisr al Segoers. Uh, volgens veel vluchtelingen die wij hier spreken, uh, heeft dat leger op zijn weg uh, naar die stad een soort tactiek van de verschroeide aarde toegepast. Er zijn velden verbrand, oogst in, in, in vuur gezet. Er uh, is gevuurd op de burgerbevolking en wat we ook Heel veel horen uit steeds meer bronnen dat er soldaten zijn die blijven weigeren op burgers te schieten. En dat die nu in gevecht zijn met andere veiligheidstroepen. Uh, we weten natuurlijk nooit precies wat zich daar afspeelt in die stad. Maar we zien de vluchtelingen nog steeds komen. En het is duidelijk dat de situatie daar zo levensbedreigend is. Dat de meeste Syriërs uh, het beter vinden om naar deze kant van de grens te komen. En die vluchtelingenkampen die blijven zich dus maar vullen. Dankjewel Bram. Bram van Meulen was dat. Harde taal van Nederland aan de Grieken. Maar heeft dat zin? Dat hoort u zo. Verkeersinformatie met één afsluiting op de A20. Hoek van Holland naar Gouda tussen Moordrecht en knooppunt Gouwen. Die afsluiting duurt nog tot 9 uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Nederland stelt harde voorwaarden aan verdere steun aan de Grieken. Minister De Jager van Financiën zei gisteren na afloop van het kabinetsberaad dat Griekenland meer moet doen om de schulden aan te pakken. Want automatisch instemmen, dat doet hij niet. Nee, is inderdaad een van de opties. Ik vind niet dat vanwege een, een eventueel zeer zwart scenario wat wordt afgeschilderd, dat je dan kan zeggen. je moet kosten wat kost, dan toch maar instemmen.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 Goedemorgen. Past het een beetje in de traditie? He? Gerrit Salm werd ooit El Duro genoemd, de Bikkelharde. Is dat een beetje waar de jager ook mee bezig is? Ja, daar is de jager inderdaad mee bezig. Dat past wel in die traditie, ja. Ja, we worden kritischer. Uh, we komen zeker kritischer over. Uh, dat is een verschil? Ja, dat is een verschil. We komen zeker kritischer over. Nederland is in Europa eigenlijk altijd wel enigszins uh, pragmatisch geweest. Maar op dit moment uh, overheersen bij ons, tenminste wel in het buitenland, uh, de negatieve houdingen. We willen de begroting van de EU niet omhoog hebben. Uh, we staan op de rem waar het betreft vrij verkeer van personen. Uh, de Kamer dringt aan op soevereiniteit. Dit is wel het, uh, het wapengekletter wat Nederland uh, laat horen. Ja, we komen kritischer over. Dat betekent bijna dat als je zo overkomt dat je als puntje bij het paaltje komt uh, dat niet waarmaakt. Nou, Het is niet zozeer een kwestie van niet waarmaken. Nederland is op veel uh, punten eigenlijk veel constructiever bezig in Europa... dan dat wij nu denken. Uh, of dat de beeld eigenlijk is. Want bijvoorbeeld als het gaat over Griekenland... ja, daar zit een, een, een echt... Mee. ja, wij houden de druk op. Maar vorig jaar bijvoorbeeld als we miljarden moeten inzetten... dan doen we dat ook wel uh, direct. En ook wel uh, veel protest. Ook vanuit de Kamer heel erg weinig. Uh, ook het hele beleid, het economische beleid... wat op poten wordt gezet in Europa... daar is Nederland ook heel erg uh, constructief mee bezig. Dus we zijn wel constructief, alleen we komen heel negatief over. En, maar dat heeft dan misschien te maken met uh, de binnenlandse situatie. Ik zag uh, Geert Wilders uh, gisteren ook met, uh, met zo'n drachme door uh, Den Haag lopen. Ja, het heeft niet alleen te maken met uh, deze politieke verhoudingen. Maar ja, wat er hier speelt is voor een deel is het natuurlijk voor de, uh, de bühne wat er gebeurt. We hebben een regeerakkoord en een gedoogakkoord. En daar staan dingen in bijvoorbeeld rond de EU-begroting en asiel en migratie. Uh, uh, er zit een anti euro-kritische of een euro toon in. Dus ja, dan moet er ook op de trom geroffeld worden. Uh, je ziet inderdaad als tweede punt natuurlijk ook dat de verhoudingen in de Kamer zijn veranderd. De CDA en de VVD heeft de re rechterzijde last van de PVV en de PvdA heeft de linkerzijde last van de, uh, de eurocritische geluiden van de SP. Dus de Kamer wordt uh, kritischer en dringt aan op, op hardere taal. Uh, moeten inzetten op soevereiniteit. Maar wat ook meespeelt is, we hebben natuurlijk een nieuwe ploeg ministers. En um, ja, die hebben het afgelopen half jaar, acht maanden... niet altijd even handig geopereerd. En ja, daarmee hebben we ook wel een beeld gecreëerd... dat we heel erg uh, kritisch zijn en negatief. Wat, wat bedoelt u daarmee? Wat doelt u op? Nou, bijvoorbeeld, er zijn veel meer voorbeelden. Maar een van de eerste dingen die Rutte gedaan heeft in Europa. was een brief ondertekenen met Cameron. dat de EU-begroting niet omhoog moet. Ja, daarmee geef je een kaartje af. van ja, ik sta aan het kamp van, van de Britten. Sowieso, de begroting gaat niet omhoog. Je had kunnen praten over: moet het landbouwgelden naar beneden. en onderzoek moet omhoog bijvoorbeeld. Maar ja, het was echt. het Engelse geluid wat je dan laat horen. ja, daar zet je je wel mee neer. Ja. Nou ja, goed. En aan de andere kant zie je van de week. onze staatssecretaris hij mag zich minister noemen in het buitenland, Bleker... die uh, opeens roept om uh, geld van Europa ter compensatie. Dan hebben we dus Europa wel nodig. Ja, we hebben Europa heel erg nodig. En we zijn ook vrij constructief bezig in Europa, zoals ik net al zei. Maar ja, nee, tuurlijk, we hebben Europa heel erg nodig. Kijk, dat zijn ook geluiden die ik uit het bedrijfsleven oppak. Dat mensen aan de bovenkant van het bedrijfsleven tegen mij zeggen van... Ja, we hebben Europa nodig voor het handelsbeleid, voor het onderzoeksbeleid, voor de regelgeving. We kijken naar de landbouw, crisisbeheersing die daar plaatsvindt. Maar de achterban gaat meer en meer PVV stemmen. Dat, daar ja. hebben heel veel. Maar dat is dus eigenlijk merkwaardig. Aan de ene kant, ik bedoel, wij kunnen het allemaal heel goed verklaren. We verklaren hoe het, de Nederlandse politieke situatie in elkaar zit. We snappen waarom de jager dat, dat zegt. We snappen ook dat hij de BVV in zijn nek heeft, uh, heeft zitten, waardoor hij inderdaad wat bewegingsvrijheid uh, is kwijtgeraakt. Maar in Europa zelf snappen zij uh, eigenlijk wel verder van uh, ho hoe wij in elkaar zitten als land? Nou, dat is het grote gevaar waar Nederland nou moet letten. En ik denk dat de regering daarna ook uh, zich meer en meer van het doordrongen is. Uh, als ik in Europa opereer, dan hoor ik echt uh, ja, hele uh, negatieve geluiden over Nederland. Die begrijpen gewoon Nederland niet meer. Die denken dat Nederland echt anti-Europees is geworden. Uh, ja, dat is natuurlijk wel het beeld wat uh, op deze manier gecreëerd wordt. Uh, ja, als je in gaat zetten op, ja, we willen de begroting gewoon naar beneden... Hè, en verder vrij stil bent over wat er dan moet gebeuren... dan creëer je dat soort uh, uh, geluiden... Ja, en nog even terug dan naar de Grieken, want dat is de aanleiding voor ons uh, gesprek en uh, de uitspraken van de jager. Zal de jager uiteindelijk komende week toch wel weer instemmen met het extra geld voor, uh, voor Griekenland? Ja, ik kan me het bijna niet voorstellen dat het niet gebeurt. Dus zeker dat. En op de achtergrond wordt er echt gewerkt aan allerlei andere oplossingen. En daar zit Nederland ook echt heel dichtbij. En wij zijn daar echt als Nederland ook echt ja, een van de belangrijke actoren in het oplossen van deze problemen. Dus de, deze problemen zullen opgelost worden en Nederland doet er ook heel erg goed aan mee. Meneer Schout, ik dank u wel voor de toelichting. Adriaan Schout was dat hoofd van het Europaprogramma bij het instituut Klingendaal. Dat, dat pensioenakkoord. Nieuws van gisteren. Hè? Het ligt er eindelijk gisterochtend getekend. Langer werken voor een pensioen waarvan de waarde niet meer gegarandeerd is. Daar komt het in het kort op neer. Maar wat vindt aan nou de jongere generatie van het akkoord? Want we hebben heel veel oude mannen en oude vrouwen erover gehoord. Dennis Wiersma is voorzitter van FNV Jong. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, het akkoord ligt op tafel. Um, wat is eigenlijk het belangrijkste voor uh, jongeren? Ja, nou, ik denk dat een van de belangrijkste punten is dat het uh, pensioenstelsel ook toekomstbestendig wordt. Hè, dus een toekomstbestendig uh, contract voor jong en oud. Dus dat jongeren Elbijn... ook straks nog met pensioen kunnen? Nou ja, dat er in ieder geval niemand benadeeld wordt ten opzichte van een andere groep. Dat is natuurlijk wel een, uh, wel een belangrijk punt voor jongeren. Wij moeten nog 30, 40 jaar uh, werken. Ja. En dan willen we toch ook nogal een beetje uh, het idee hebben dat we het ergens voor doen uiteindelijk. <lacht> dat we dat pensioen ook nog kunnen krijgen. Ja. En dat ligt uh, met dit akkoord toch wel... Steviger vast dan voorheen. Ja, het zou wel handig zijn. Zeg opschieten met het pensioenakkoord. Dat was de leus, ik geloof, twee maanden geleden. Um, ja. Waarom hadden de jongeren zo'n haast? Nou ja, zo'n haast. Er lag natuurlijk al vorig jaar juni een, uh, een akkoord op, op hoofdreinen. Uh, dat, dat is uitgewerkt en wij hebben altijd gezegd: nou ja, laten we daar gewoon haast mee maken. Uh, dit is een belangrijk onderwerp. Het raakt ook veel mensen, dus je moet het niet overhaasten. Maar we hadden wel het gevoel dat het een kant op ging uh, uh, waarbij we zagen, ja hoe gaan we dit nou met elkaar regelen? Wij denken, nou, regel dat al snel... want we hebben heel veel belangrijke problemen... die ook op ons wachten. En daar moeten we ook zo aandacht aan besteden. Ja, nou is het geregeld, maar dan komt natuurlijk ook de kritiek los. Laten we eerst eventjes de kritiek in bijvoorbeeld de politiek D66... zegt, de rekening komt bij de jongeren te liggen. Dat is bij jullie. Is dat een goede redenering? Nou kijk, ik snap wat zij zeggen... maar zij zeggen ook, die AOW-refer... dat zou je misschien direct moeten verhogen. Nou, we weten allemaal, als we dat niet doen... Het is niet even dat je een knopje indrukt en dat mensen dan opeens gaan, langer gaan doorwerken. Dus daar zitten we per sal dan niks meer op. En dit voorstel wordt die verhoogd per 2020. Dan is er dus ook de tijd en de, en de ruimte om ervoor te zorgen dat we die eh, ouderen ook aan de slag krijgen. En dat ligt niet alleen aan hen vaak. Maar ook bij de werkgevers. Ik denk dat je daar tijd voor moet nemen. En daar staan nu helder afspraken voor papier. Dat is winst. Ja. En ik denk dat B66 het ook wint. <laughs> nou ja, zo, zo, zo vinden ze het niet hoor. Zo zeggen ze ja. het niet. Maar altijd prettig als anderen voor uh, andere mensen denken. Dus uh, <laughs> ah, <ja. Ik laughs> zeg maar, maar, maar, het meebeslissen ja. nu. Hè? Want um, ja. we, het, het gebeurt door de pensioenfondsbesturen. Uh, uh, ik heb daar wel eens gekeken, maar daar zie ik nooit iemand die echt onder de 60 is. Nee, dat is een heel goed punt. Um, we hebben eens even gekeken en onder de 35 jaar is dus ongeveer 1 à 2 procent... van de mensen die Pison voor ons besturen, zijn dus die onder die 35. Nou ja, um, dan kan je niet echt spreken van diversiteit waar in ieder geval de jongeren vertegenwoordigd zijn. Dat dus moet omhoog, dat dus aantal. Ja, dit, dit is voor ons een heel belangrijk punt en dat brengen we ook in. En, um, en we willen er ook voor zorgen dat dat nu wel gaat gebeuren. Zeker omdat het risico ligt voor een groot deel ook bij die groep natuurlijk. Ja. En de groep die het meeste risico loopt, moet ook gewoon invloed hebben. Dat zijn wij. Als ik het zo hoor, dan uh, zal het advies, denk ik, zijn aan, uh, aan, aan uw achterban. Dat, uh, of dat referendum, he, wat FNV gaat, uh, gaat, ja. gaat houden, om ja te stemmen en niet uh, de lijn van FNV-bondgenoten te volgen. Nou ja, kijk ja, want je weet dat het alternatief is dan. Hè. Dan heb je dus uh, dat het kabinet die FNV gewoon gaat verhogen naar 67, dat die AOW-uitkering ook gelijk blijft. Nou, die is afgelopen jaren al uh, niet altijd gecorrigeerd. Uh, dus die is al achtergebleven. Nou, dat heb je dan niet. En uh, nou ja, voor jongeren lijkt me dat allebei uh, onverstandig. Ja, ja en uh, ik las vanochtend in een van de kranten dat als het nee wordt... dat Agnes jan -Geris moet opstappen. Mo is, is dat een terechte lijn? Nee. Het moet gewoon blijven. Uh, ja, ik zou niet weten waarom. Kijk, die de een inhoudelijke discussie en in de meerderheid van de FNV heeft gezegd... Nou, Wees je niet uh, dit voldoende. Kijk, uh, het kan altijd beter, maar je moet ook met elkaar uitkomen. Zo werkt het in de polder. Ah. Uh, en dan snap ik dat de jongeren uh, zeggen, nou, ja dat uh, moeten we alweer wat inleven. En ouderen zeggen, ach, we ja. krijgen weer te weinig. Nee, nou ja, daar kom je niet uit. Oké. Okay. Nou, ja, prima. Nee, nee, nee, ik, ik hoor net dat ze zo uh, bij, uh, bij de tros zit. Dus uh, ze zal uh, vast en zeker gaan glunderen met deze woorden. Het <lacht> succes. <lacht> ja, ja. Nou, iedereen weer de groeten gedaan. En het plaatje is ook aangevraagd. Meneer Wiersma, ik dank u wel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Ja. Gaan wij nog eventjes naar Kimmetje Kleisters? Want dat is de publiekstrekker op het toernooi van Rosmalen. Het begint komende zondag. Het is voor de Belgische een soort thuiswedstrijd. Want dicht bij huis. Collega Paul. Post van Omroep Brabant, die zocht daarop tijdens de training. Kim, ik dacht even een trainetje bekijken, jou spreken. De training begon om 4 uur, we zijn nu bijna drie uur verder. Wat een bullswerk. Ja, het moet hè. Um, het, is, uh, het is leuk om hier, uh, hier in de Rosmal op het gras te kunnen komen trainen. En, um, het was mooi weer, het regende niet, dus nu hebben we er extra gebruik van kunnen maken. Ja, ik zou een echte lief hebben dan het werk. Ja, het deugd om nog eens op het gras te kunnen tennissen uiteraard. Het is ongeveer al de laatste keer dat ik hier stond. Dus nu toch alweer bijna twee jaar geleden, denk ik. Dus uh, hopelijk uh, nu nog een aantal dagen hard trainen en goed, uh, goed werken en goed voorbereiden. En dan kan maandag het toernooi voor mij beginnen. Ja, op een gegeven moment zat je tegenover drie mannen tegelijk staan. Je <lacht> maakt het ze enorm lastig. Is dat het geheim, Kim Kleisters? Um, nee, maar het is wel natuurlijk een stuk intenser om uh, met twee tegen één te spelen uiteraard. En, uh, drie tegen één op een gegeven moment. Ja, drie. Ik denk dat het twee was, maar um, uh, ja, dat maakt natuurlijk wel heel intensief. en uh, kan ik niet zo heel lang volhouden, maar het is inderdaad heel intensief. en uh, ja, is... Soms uh, ik doe ik dat wel geregeld tijdens de trainingen, probeer ik dat er af en toe wel wat in te steken. Als, als er natuurlijk met twee zijn. Natuurlijk. Ja, de laatste keer dat ik je zag spelen was op tv in Parijs. Roland Garros tegen onze landgenoten Arantia Rus. Een grote verrassing, voor jou misschien een grote teleurstelling. Hoe is het sindsdien met je gegaan? Um, nee, dat was zeker een vast een grote teleurstelling. Omdat ik um, zo'n beetje het gevoel had van dat ik uh, zeker niet mijn beste tennis gespeeld had. En uh, dat is natuurlijk spijtig, maar ik, heb, um, ik ben. Ik heb zo mij niet laten, laten hangen, ik ben daar onmiddellijk eigenlijk terug, in, uh, terug aan hard aan beginnen werken, fysiek hard gewerkt en, uh, en, um, en hier ook al een aantal keren vorige week komen trainen en zo, dus uh, ik heb het uh, zo rap mogelijk, dat hoofdstuk van Vlager, als afgesloten en, uh, en proberen te werken aan, uh, aan hetgene wat het volgende was en dat was het grasseizoen. Ja, ben je liefhebster van gras? Uh, ik vind het heel leuk, uh, het is, uh, de overgang vind ik ook altijd heel leuk van Parijs naar, uh, naar, naar Wimbledon en naar, naar op het gras dan. dus op die manier wel, uh, maar mijn voorkeur gaat toch nog altijd uit naar het, uh, naar het hardcourt. Ja, het is niet de eerste keer dat je hier in Rosmalen bent. Uh, wat voor een gevoel, wat voor een uh, ja, idee heb je bij dit toernooi? Wat, hoe maakt het prettig om hier toch regelmatig te zijn? Ja, wat is voor mij persoonlijk heel prettig gemaakt, is dat er heel veel familie en vrienden kunnen komen kijken. Ah, ik ben nu ook, we rijden zelfs nog naar huis, dus ongeveer een, uh, een uurtje rijden voor ons. Dus het is uh, heel dichtbij. En, uh, nu op, op dit moment in mijn carrière vind ik dat um, zeker en vast uh, heel belangrijk om, uh, toch, uh, dat we niet altijd vliegtuig hoeven te nemen met, uh, met het gezin, dat mijn grootouders nog eens kunnen komen kijken en zo van die dingen. Dus dat maakt het voor mij allemaal nog wel uh, een tikkeltje uh, plezanter eigenlijk. En, um dus ja, dat zijn de dingen die nu in mijn carrière, die ik nog wel een stuk belangrijker vind dan vroeger. Ja, het is een soort thuistoernooi, hoewel het op een Nederlandse bodem is. Ja, maar dichtbij. Dus uh, het is wel leuk. Ja. Ja, tot slot, uh, ja het is een vraag die altijd gesteld wordt, maar het is de week voor Wimbledon. Is dit dan toch een beetje ja, aan de vorm schaven en proberen zo goed voorbereid naar Wimbledon te gaan? Of kom je hier gewoon om het toernooi te pakken? Um, beide hopelijk, he. dus het is uiteraard, um, zal ik goed moeten tennissen om, uh, om hier goed te kunnen presteren en daar werk ik hard aan, daar ben ik hard voor aan het trainen en dan, dan zien we wel, elke wedstrijd moet gespeeld worden, um, maar ik hoop uiteraard, dat. Um, ik weet ook dat het vanaf het begin van het toernooi niet allemaal perfect zal lopen en, uh, en daarom speel je dan toernooien zoals het om. Om stap voor stap, elke wedstrijd die dat je kan spelen en die dat je wint eventueel, dat het altijd een tikkeltje beter wordt. En, en daarmee ben ik heel blij dat ik daar hier aan kan werken, hier in Rosmalen. Kimmeke, Kim Kleisters, die morgen dus begint aan dat tennistoernooi in Rosmalen op gras. Um, nou, dat is het uh, wat wij uh, voor u in de aanbieding hebben. Zo dadelijk de Tros met Peter en Mieke... over onder andere motormuizen, lokfietsen, echtfietsen. Dan gaat het over een Lance Armstrong, verschenen van Mart Smeets... en natuurlijk het lange werken, want de voorzitter van de VNV komt langs. En om 11 uur, dat moet ik ook nog even zeggen, kamerbreed... met oud-minister Bos en bijna oud-president van de Nederlandse Bank... Noud Welling met Margriet Vromans en Kees Bowman. En nu zit klaar... Radio 1, het NOS-journaal.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 Hij vond het Nationaal Historisch Museum van het begin af aan al een speeltje van de politiek. Zoals u natuurlijk weet is dat ten graven gedragen nog voor het is geboren. En dan de verkiezingen in Turkije. Die zijn morgen. Het lijkt een gelopen race voor Erdogan... En Pas vorige week in Istanbul, de hele stad hangt vol met enorme affiches... waarop hij vol vertrouwen de toekomst inkijkt, Maar er is toch wel iets meer over te vertellen. Lily Sprangers komt dat doen, directeur van het Turkije-instituut. Het derde onderwerp dat uur is Exoten. Japanse oesters, halsband, parkieten. Het idee was altijd, die moeten weg, bestrijden. Maar daar wordt de laatste tijd veel genuanceerder over gedacht. Rob Lewis komt, een maritiem bioloog. En het laatste onderwerp is uh, Blue Ribbon. Dat is een soort broertje van Pink Ribbon. De mannen die uh, veel lijden, veelal lijden, onder prostaatkanker... die zeggen, nou, wij willen ook wel eens aandacht. Zometeen komt er misschien wel een prostaatkankermaandje, Je weet het maar nooit. Daarna komt uh, Mart Smeets. Hij schreef een boek over Lens Armstrong. Pieter Steins verzorgt de boekrubriek vandaag. En het laatste uh, gast is Joep Leersen. Hij onderzocht de culturele beeldvorming van Europa. Het klinkt misschien een beetje vormelijk, maar het is erg... Erg leuk. Ik kan het u aanraden om te blijven wachten tot die tijd. Zometeen nog het fenomeen van de lokfiets. Maar eerst gaan we het hebben over een um, afspraak. <laughs> ja hoor. Zullen we het uh, zo noemen? Wel ja. Het ligt er in ieder geval na ruim een jaar keihard onderhandelen, afbreken opnieuw beginnen, traineren en interne ruzies. Dan is het eindelijk nu getekend. Het pensioenakkoord. We gaan met z'n allen langer werken... en in ruil daarvoor krijgen we minder financiële zekerheid. En toch zijn werkgevers, werknemers en het kabinet ervan overtuigd... dat de belangen van een ieder daarmee voor de toekomst zijn veiliggesteld. Een van de hoofdrolspeelsters die gisteren haar handtekening heeft gezet... is Agnes de Jongerius, een van de machtigste vrouwen van Nederland. En uit haar mond kwam vorig jaar nog de gevleugelde woorden... wij gaan dit niet meemaken. Goedemorgen, Agnes Jongerius. Goedemorgen. Wat is het moment dat je je dan realiseert dat je het dus wel gaat meemaken? Nou, het moment dat je uh, knopen telt, uh, kijkt naar... Het totale landschap. Ziet dat uh, je in ruil voor lange werken... voor mensen heel belangrijke afspraken kan maken. Ik ben bijvoorbeeld zelf ontzettend blij met de afspraak... dat de AOW-uitkeringen extra verhoogd gaan worden. Er komt elk jaar 0,6 procent bovenop de AOW-uitkering. Dat in tijden van uh, bezuinigingen. Dat de AOW ook... Uh, flexibel wordt, dus dat we iedereen de keuze bieden. Zegt u het maar in het volg. Wilt u stoppen op 65 of werkt u door tot 69? Ik vind dat een veel beter systeem eh, dan een systeem wat, eh, wat voor lag. En eh, op het moment dat je ook realiseert dat je echt iets moet doen... om de pensioenfondsen, eh, voor 90% van de mensen... is er naast de AOW een aanvullend pensioen. Die pensioenfondsen, uh, u heeft de berichten, denk ik, ook gevolgd in de afgelopen tijd. Waar, tijden. Waren in slecht weren um, uh, beland. En uh, we hebben nu afspraken gemaakt. Uh, die die pensioenfondsen weer in beter vaarwater brengen. Uh, zodat oud en jong straks allemaal van stabiele pensioenfondsen kan genieten. Die, uh, wat u noemde, de AOW vroeger kan. 6,5% per jaar gaat er dan af als je het erbij doet als je langer werkt. Zijn dat niet hele forse percentages eigenlijk? Dat zijn hele forse percentages, dat, uh, uh, dat klopt. Uh, het zijn ook wel, uh, met een ingewikkeld woord, actuarieel juist berekende percentages. Uh, er, is dus, uh, er liggen rekensommen aan ten grondslag. Uh, uh, want dat is het... Uh, uh, wat langer uh, doorwerken of eerder stoppen uh, uh, moeten, uh, moet kosten. Dus het wordt fair afgerekend. Uh, maar dat mensen de keuze hebben... en dat we overigens voor de laagstbetaalde betaalde... een extra afspraak gemaakt hebben uh, met het kabinet... dat er een inkomensafhankelijke oudere korting uh, komt... die uh, misschien voor u uh, en mij niet zoveel opleveren... maar wel voor de mensen die vroeg begonnen zijn... Uh, die uh, lang gewerkt hebben, die vaak naast hun AOW helemaal niet zo'n rijk gevulde pensioenpot uh, oh. hebben... dat zij een extraatje krijgen in de belastingssfeer... Uh, die het voor hen ook mogelijk maakt om, ondanks die 6,5% korting nog steeds eh, met een fatsoenlijk bedrag te stoppen met werken. Dat maakt het eh, totaal voor mij acceptabel. Nog even terug naar de eerste vraag. U zei net, we, er was een moment dat de knopen gingen tellen. Wat was nou werkelijk dat moment dat je denkt... ja, natuurlijk vinden we dat het op 65-jarige leeftijd eh, af moet zijn. Dat vinden we, tenminste een groot deel van mijn achterban ook. En dat je dan toch denkt, ja, eh, we zullen wel moeten. Nou ja, eigenlijk lag dat moment al eh, vorig jaar, hè, 4 juni 2010 hebben we de principeafspraken afspraken gemaakt. Dat was toen eh, net voor de eh, verkiezingen. Hebben we de principeafspraken afspraken gemaakt. Eh, die afspraken waren toen ook overigens al eh, omstreden. Eh, ook toen hebben we een referendum gehouden nee. eh, om te zeggen... jongens, dit raakt iedereen, laat iedereen dan ook maar een stem eh, hebben. Toen eh, was eh, 80% van mijn achterban eh, voor, maar 20% soms ook zeer gepassioneerd eh, tegen... Uh, uh, en die tegenstanders, die snap ik ook. Uh, bro, onze beweging is een rijk geschrakeerde beweging. Uh, uh, maar we hebben vorig jaar de afspraken gemaakt... en zijn eigenlijk nu uh, bezig geweest het hele jaar... om die afspraken echt uit te werken naar... wat betekent dat voor regels voor de pensioenfondsen? Wat uh, uh, betekent het uh, rond de AW? En hoe krijgen we het kabinet zover... Uh, om in tijden van bezuinigingen een extra opslag op de AOW eh, goed te vinden. Ja, ik neem aan dat u na een jaar onderhandelen... de heer Windjes en Kamp eventjes eh, een paar jaar niet meer hoeft te zien. Nou, ik weet niet of dat helemaal mogelijk is. Een paar jaar is misschien iets te veel Dat is de kwestie van een week, hè? Uh, uh, maar het waren inderdaad uh, intensiever uh, maanden. Maar het gaat ook ergens over. Dus ja, ja het heeft veel tijd gekost... Uh, het heeft veel heen en weer praten gekost. Het heeft veel rekenen, studeren uh, en praten met, met de bonden, uh, met de werkgevers, met ja. het kabinet gekost. U bent door diepe dalen gegaan de afgelopen maanden? Nou, het waren, um, ja, misschien kunt u zich dat voorstellen, niet de leukste maanden uh, van... Uh, het leven, zal ik ja, want er zijn ook forse uh, uh, aanvallen op u persoonlijk gedaan, hè? Ja, uh, uh, maar ik zei net al, hè, ik, ik heb mij gerealiseerd... dat was ook vorig jaar duidelijk. Er is uh, een, uh, een substantiële groep mensen die gepassioneerd tegen lange doorwerk is. FvV bondgenoten onder leiding van Henk van der Kolk. Mm. Heeft u eigenlijk al gesproken nadat het nu voor elkaar is? Ik heb uh, uh, um, de voorzitter van FvV bondgenoten niet gesproken. Nee. Uh, de Hij heeft u en... geen bloemetje gestuurd en u hem ook geen... Uh, uh, ...flesje nee. Nee nee, nee, nee, nee. Maar um, uh, kijk, bo, uh, um, um, ik, zei, ik zei net ook al vorig jaar, was uh, een gepassioneerde... Minderheid tegen. Oh, ja. eh, eh, en die zal er ongetwijfeld nu, eh, er nu ook zijn. En vandaar dat ik zeg... Eh, het is nu op dit moment tijd... Eh, dat we niet alleen de stemmen van de voorzitters van de verschillende organisaties horen... Eh, maar dat 1,4 miljoen mensen van de FNV de kans krijgen om hun stem te laten horen. Ik wil weer wacht. flauw zijn, maar ik ben bijvoorbeeld zelf ook nog lid van de club. Ja, dus van je mag stemmen? FNV, eh, eh, ja, ja ik, eh, ik ga ervan uit dat ik ook mag stemmen. Eh, maar dit onderwerp, het raakt ons allemaal. Het raakt eh, emoties van mensen. Eh, en dan is het ook niet raar dat eh, sommige mensen de kwestie heel verschillend beoordeelt. En u kunt het zich waarschijnlijk permitteren... want u verwacht waarschijnlijk dat de verhouding... net ligt als bij het referendum een jaar geleden... ongeveer 80% voor en 20% tegen. Nou ja, dat, dat weet ik niet zo precies. Maar er is natuurlijk sinds die tijd... Maar dat verwacht eh, u toch wel? Nou ja, ik, ik hoop dat natuurlijk wel. Kijk, ik zal ook uitleggen dat... Um, ik ben vakbondsbestuurder. Ik ga graag voor een 10... en zelfs als ik een 10 zou binnenhalen... heb ik altijd nog weer extra wensen op mijn lijstje staan. Zo is het ook. Uh, maar als je kijkt... Um, eh, want Henk Kamp heeft ons voor de keuze gesteld. Eh, zeg het maar, wil je een akkoord eh, of wil je het niet? Als ik oh. geen akkoord had afgesloten... Ja. Eh, dan ging de AOW-uitkering niet omhoog. Dan mochten mensen niet eh, zelf beslissen wanneer ze stopten met eh, werken. En dan was... Maar had je als vakbond natuurlijk wel, als vakbeweging... een daverende tegenbeweging kunnen organiseren, wat je nu niet meer kan? Maar dan had je dus ook het grote risico gelopen... Uh, dat je straks met lege handen uh, stond. En als je zegt, het is geen tien, maar het is wel ruim voldoende... Ja, dan vind ik dat ik als belangenbehartiger uh, moet kiezen... niet voor met lege handen uh, staan... Uh, maar uh, die winstpunten die we nu kunnen pakken... ook maar gewoon even incasseren. Hebt u zich heel erg eenzaam uh, gevoeld... Nee, uh, ik zou eigenlijk uh, willen. Ik wou dat ik in de afgelopen tijden oh. wat meer tijd in mijn eentje had kunnen doorbrengen. Uh, nee, nee, niet eenzaam. Nee, nee maar het, het gevoel. Je kan het soms zeer eenzaam voelen te midden van uh, heel veel mensen. Nou ja, het, het is natuurlijk een grote uh, verantwoordelijkheid en een afweging die je moet, uh, moet maken. Maar uiteindelijk. Uh, ik zei het net ook al, ik heb de afweging gemaakt om de belangen te behartigen. Ja. En een verhoging van de AOW, de keuzevrijheid. Om uh, um zelf te bepalen wanneer je de AOW laat ingaan. En inderdaad, uh, uh -huh. de ingreep in de mogelijkheden om pensioensparen uh, uh, af te wenden. Uh, ja. Ja, voor mij zijn die afwegingen. Ik geef toe, uh, het heeft wat nachtrust gekost. Maar voor mij hebben die afwegingen. Je kan als voorzitter van de FNV denk ik, niet anders dan de afweging te maken... ik wil voor mensen winstpunten binnenhalen. Zijn er ook wel genoeg mensen die dat inzien en zeggen... ja, je, je doet het goed, je hebt gelijk? Nou ja, ik, ik heb na de vergadering van de bondsvoorzitters op donderdag gezegd... ik heb voldoende steun. En dat betekent dus inderdaad dat ik de tafel rondgekeken heb en uh, gekeken hoe uh, de andere voorzitters van de andere FNV-bonden uh, de kwestie inschatten. En er is er dan maar één die naar het plafond slaat. <kwijls> uh, er, er zijn ook andere mensen die zeggen het is geen tien. Uh, en dat vind ik ook terecht. Je, wil, je moet laten we de zaken niet mooier uh, voorstellen. En als je zegt ik wil helemaal niet langer doorwerken... Dan is het geen, uh, Dat geen kan. mooie afspraak. Dat kan. Ik bedoel, ja. ik, je mag een andere afweging maken. Je mag ook nog zeggen: Nou, nou die uh, Jongerius, die rekent wel elf, erg naar zichzelf toe. Ik heb gisteren gezegd: het is een 7,5. Je mag, wat mij betreft, ook zeggen: het is een 6 minuutje. Uh, uh, maar ik vind het ruim voldoende. Uh, en uh, uh, de, de voorzitters van de uh, uh, bonden hebben gezegd: het is verstandig, uh, juist omdat het iedereen raakt om de kwestie, of het voldoende is of niet... Eh, maar voor te leggen aan de brede achterban. En dat vind ik Precies. heel terecht. Het wordt nog voorgelegd aan de brede achterban. Maar uh, kan die er eigenlijk wat mee? Want uh, u heeft uw krabbel eronder gezet. Of is het theoretisch dan denkbaar dat je uiteindelijk... Uh, met terugwerkende kracht zegt, nou, dat doen we toch niet? Nou, kijk, de afspraken uh, betreffen... een verhoging van de AOW-uitkering in 2013. Ja. Een ophoging van uh, de AOW-leeftijd in 2020. 2020? Uh, er staat een zekere tijdsdruk op uh, uh, het hele onderwerp. Want uh, de oorspronkelijke wetsvoorstellen van uh, minister Kamp liggen al in de Kamer. En volgende week start de parlementaire behandeling ja. uh, van de voorstellen. En uh, minister Kamp uh, zou het liefst zien uh, dat voor het zomerreces het, klaar is. Uh, het in de Tweede Kamer klaar is. Dan kan je zeggen er is ook nog een Eerste Kamer. Uh, en uh, er moet nog uh, uh, allerlei wetsteksten... Ook geschreven, uh, geschreven worden, maar uh, mijn overtuiging was... Uh, nu langer door uh, onderhandelen leiden tot geen extra beweging. Uh, het is dus uh, nu de keuze. Doen we het kale wetsvoorstel van minister Kamp? Oh. Uh, of uh, uh, incasseren we zijn toezegging oh. dat bij een akkoord... hij al die belangrijke aanpassingen in het voordeel van werkenden en gepensioneerden gaat door hervoren. En die keuze, die keuze ligt voor in het referendum. Maar zou je bij wijze van spreken theoretisch gezien nog kunnen zeggen... nou luister, mijn achterband gaat niet met je akkoord uh, klaar over die handrekening... trekken we terug, dat is toch ondenkbaar? Nou, wij hebben gezegd, dit is een principeakkoord. Wij gaan on, daarover onze gaat ja. raadplegen. Dat gaat overigens, uh, gaan ook de andere vakcentrales uh, doen. En uh, minister Kamp heeft uh, zelf gisteren ook terecht aangegeven. Hij moet ook op zoek naar een parlementaire meerderheid. Want in het regeren een gedoogakkoord... staat alleen maar dat kale voorstel. Ja. De AOW omhoog en een inperking van de mogelijkheid... om voor pensioenen te sparen. En de PVV heeft hier ook nog gedachten over. En de PVV heeft hier hele duidelijke <lacht> gedachten over. Dus als hij de afspraken met ons wil verzilveren... dan moet hij bij andere partijen in het parlement... Te raden om daar hun steun binnen te halen. Ik ben met achterbanberaad bezig. Hij is ja. met parlementair beraad bezig. En na omkomst komt dat wel weer bij elkaar en zullen we zien wat dan de stand van zaak is. Tot slot, is het voor dit akkoord: is het voor iemand een tien of een 8,5 eigenlijk? Volgens mij is het voor niemand een tien, voor niemand een 8,5, maar een voldoende en wat mij betreft een ruim voldoende. Dat zou ik er wel aan willen geven. Ja. Maar de vraag is of andere mensen dat met mij eens zijn. We wensen u voorlopig een rustige tijd, maar ik ben bang dat het niet zal worden. No. No. Hartelijk dank. U hoorde Agnes Jongerius, spraken dus met haar over de moeizame totstandkoming van het pensioenakkoord. Dat het kan u niet ontgaan zijn gisteren gesloten is. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Het nieuwste wapen in de strijd tegen fietsendiefstal... is de lokfiets met gps-systeem. De politie in de regio Amersfoort is sinds januari bezig... met een proef om fietsendieven in de kraag te vatten. De lokfiets wordt ergens neergezet... zonder dat een agent ter plekke toezicht houdt. De politie krijgt vervolgens een seintje... wanneer de fiets wordt verplaatst. De lokfiets werd tot nu toe 21 keer ingezet. In 14 gevallen moest de politie daadwerkelijk in actie komen. Naar aanleiding van deze pilot... staan politiekorpsen in het hele land te springen... om de fiets in te zetten... Over het inzetten van deze lokfiets gaan we praten met politieagent en projectleider bij het centrum fietsdiefstal Roel Veenstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, lokoma's had je ook al, hè? Nu heb je dus lokfietsen. Ja. Is dat nou echt wat u betreft het ultieme middel om de boel eens even serieus aan te pakken? Ja, we zochten echt uh, binnen het centrum fietsdiefstal uh, naar een middel om ook echt de fietsdieven aan te pakken, ja. gericht. En uh, ja, is de lokfiets. Is daar een uh, ultiem middel voor? Ja. En gaat de... Ik woon in Amsterdam, ik heb dus ervaringen met uh, fietsen die gestolen worden. Nou gaat het ja. bij mij de laatste tijd, even afkloppen, heel goed. Ik heb de indruk dat het minder wordt. Is dat zo? Ja, dat klopt. Uh, wij werken met lok, uh, ja, lokfietsen. Uh, wij doen ook hele andere dingen, veel gerichte acties, ook fietscontroles en dat soort zaken. En daar zijn we al een hele tijd mee bezig. Ja. En uh, je merkt gewoon dat uh, als je acties houdt en je houdt goede verkeerscontroles en regelmatig goede verkeerscontroles op fietsen, dat de andere kant, de dief, daar ook op inspeelt. En wie pakt u nou eigenlijk op? Pakt u de eenvoudige junk op die toch verbiedt voor 25 euro die fiets te verkopen op het Waterloopplein? Of zijn het de handelaren waar u uiteindelijk terechtkomt? Wat, wat is het? De, de lokfiets die we op dit moment hebben... daar zit een, uh, daar zit een uh, middel in om uh, te controleren en te volgen. trek en trace noemen ze dat. Uh, wat we nu, nu doen is gewoon de dief pakken. En we zijn ook nog met, uh, ook bezig met ontwikkelingen. We gaan naar een nieuw systeem toe... En dat is een systeem waar we ook langer mee uh, kunnen volgen. Waardoor je dus in de keten kan kijken? Daar, we willen verder in de keten gaan. We zijn op het ogenblik echt op de hete daad. En, en, en dat zie je dan in heel Nederland. Uh, alle regio's die staan te springen bij mij om uh, fietsen te krijgen. Ik heb uh, een beperkt aantal op dit moment. Is het en... zo ingewikkeld dan? Nou, het is, het is best wel... Uh, we hebben een systeem wat, uh, wat we voeren. En dat werkt. Dat werkt goed. Maar ja, we hebben een beperkte hoeveelheid. Uh, we hebben ook een beperkt budget. Want we moeten eigenlijk... Ja, met een low budget moeten we werken. Het is, het is duur dus, hè? Het is duur. De apparatuur die erin zit, het is duur. En ik ben zelf bezig met nieuwe ontwikkelingen. En als dat, uh, dat ziet er heel veelbelovend uit. En wat is dat, die nieuwe ontwikkeling? Ja, dat, dat is andere apparatuur. En dat is uh, betere apparatuur, duurzamer apparatuur... en Waarschijnlijk ook goedkoper op het uur, waardoor ik er ook 50 kan uh, inrichten. Ja. Waar zetten we die fietsen neer? En dat, zetten we ze op slot? Nou, er, het is uh, ten eerste op slot zetten. Hoeft niet. We hebben dat uh, middels de Hoge Raad hebben we dat uh, uit laten zoeken. Dus er is een arrest van de Hoge Raad. Dat zelfs een fiets niet op slot zetten, een goede fiets niet op slot zetten, in een fietsrek op een hotspot, hè, dat is dus een, een plek waar uh, veel fietsdiefstallen naar voren komen, hè, want dat is middel... Je maakt station, eerst een station, bijvoorbeeld? Nou, dat kunt u zelf eigenlijk invullen. Een station, een zwembad, hmm. een winkelcentrum, ja. uh, een bioscoop... Uh, uitgaanscentra en dat soort zaken... Nou, wij maken de eerste analyse van, van waar hebben we de meeste fietsdiefstallen. Nou, daar zitten we dus ook. En we gaan zelfs ook nog kijken van wat voor fietsen worden er gestolen. Daar kunnen wij op inspelen. Dan maar u, zetten we u zet er... ze niet op slot? Nee, het is niet nodig. We, het, het, is ja, zo het, dat... is, het is formeel niet nodig. Maar het formeel is het nodig. niet nodig. Je stel je voor, je komt het centraal station uit, het regent. En je moet uh, anderhalve kilometer verder. Uh, er rijdt al geen tram meer. Er staat ja. daar zo'n fiets. Ja, wacht. Er nou, staat uw zet... fiets. Ja, ja. ja. Ja, nou ja, en, en die gooi je dus daar anderhalve kilometer weer neer onder het motor. Want dat heb je dan even gecontroleerd. Er staat toch een, een nummer in, uh, gedingest, uh, gestand. Ah. Dus hij kan weer terug. Ja, nou ja, dat is, dat is de normvervaging die we in ja, Nederland hebben. Ja, dat begrijp hanteren. ik wel. Natuurlijk is dat zo. Maar... Wij, zetten, wij hebben de, de fietsen gewoon staan en ze en kunnen ze gewoon op slot zetten. U kunt gewoon een, gewoon een slot... klein, beetje een lullig slotje dan. Is dat niet beter? Nou, er zit, er zit niet een, een, een, een goedgekeurd ART-slot zitten op, dus een gecertificeerd slot zitten op. Er zit een slot op en dat is eenvoudig open te maken. Dus hij staat wel op slot? Dat is... G Per weet ik niet regio is dat verschillend. Oh. Het is zo dat, dat uh, de, dan aanpak dan van, de aanpak van de logfietsen... als wij in een regio beginnen, ja. dan begin ik eerst om de regio te informeren. Zij moeten een plan van aanpak maken. Nou, dat is dus die hotspots. Hè. Ja. Uh, ze moeten kijken hoe ze dat gaan doen. Ten tweede moeten ze dus duidelijk met het OM. Hè. Justitie moeten ze dus uh, in overleg. Ja. Want we hebben altijd een leider in het onderzoek, hè. dat is de officier van justitie. Ja. En die bepaalt of hij vindt dat de fiets op slot moet of op, niet op slot hoeft. Oké, okay, goed. Genoeg daarover. Uh, die in Amsterdam, waar ik woon, ja. wordt die lockfiets niet ingezet... terwijl uh, deze week stond in de krant... 67 bakfietsen zijn gestolen. Ja, ik las het ook in de krant. Dan denk ik, nou, ja. dat is, daar gaan we nu eens even fijn uh, ons nou, op toeleggen. Ik kan, ik kan u wel zeggen, we zijn in Amsterdam... ben ik dus ook met ontwikkelingen bezig. Daar zijn ze ook met lokfietsen bezig in het verleden. Want Amsterdam is eigenlijk de, de pionier geweest in dit verhaal. Ze zijn er al twee, drie jaar mee bezig. Uh, dat gaat steeds beter. En ik ben nu bezig met ontwikkelingen dat er gewoon bij vijf districtsbureaus... een aantal fietsen komen te staan en gewoon met apparatuur erin. En als die er één keer zijn, dan worden ze ook structureel ingezet. Ja, dus we gaan daar echt aan werken. Oké, okay, bent u er wel eens bij geweest als zo'n uh, dief in de kraag werd gevat? Nee, daar ben ik nooit bij geweest. Niet? Mag ik u nee. eens vragen, hoe nauwkeurig is die gps-systeem? Krijg je echt letterlijk uh, bij, uh, bij u op de trap staat die fiets. Doe maar open die deur. Het GPS-systeem dat wat we nu hanteren, dat is GPS. Nou, daar heb je altijd drie satellieten voor nodig om eh, driedimensionaal eh, de coördinaten te, eh, te bepalen. Um, daar, dat is een, een systeem wat eh, op het ogenblik gebruikt wordt. En ik ben met een ander systeem bezig. Maar hoe nauwkeurig is dat? Ik ben nu met een nieuw systeem Ach, bezig. Niet zo nauwkeurig, dat is dus het antwoord. Het is minder nauwkeurig als het systeem wat ik nu ga gebruiken. Dat ja, ja. is wat, wat wereldwijd gebruikt wordt. En uh, dat zal waarschijnlijk, als het er zo uitziet... zal het zelfs door de KPD met een helikopter zelfs uh, te volgen zijn. Dus als uw fiets er staat en een helikopter vliegt over... zullen ze hem vinden. Ja. En dat is zo nauwkeurig dat we het op de meter kunnen vinden. Dus uiteindelijk moet gewoon iedere fiets... standaard met een GPS-systeem verkocht worden. Is dat waar we naar streven? Dat is niet mogelijk. Want als je een... een, een, een, een... Systeem in je fiets zou hebben en je bent je fiets kwijt. en je hebt je fiets teruggevonden. ja, wat ga je dan doen? Een burger kan dat niet. Een burger kan niet aanhouden, kan geen fiets terugvinden. dan zou je altijd de, de overheid erbij moeten halen. De, daar heb je bevoegde mensen voor nodig. om dat uh, opsporingsbeleid te voeren. Ja. Dus het, je moet alleen maar hopen dat er zo'n afschrikwekkende werking van uitgaat. dat de fietsen, dieven gewoon uh, in uh, iets anders gaan. Is. Ja, we hebben in gemeentes. heb ik ook fietsen neergezet, dat waren er twee. Ja. En toen hadden we de tien. Hadden we het beeld <laughs> vertelde dat we de tien hebben neergezet. Ja. Nou, de diefstallen gingen schikbaar naar beneden. Hartelijk dank. Roel Veenstra, projectleider bij Centrum Fietsdiefstal, Het ging over de Lokfiets. Tot zometeen. Samen thuis. wordt gebroken door het nieuws. Hartelijk dank. Ja, ik moest het er even nog sneller okay. lijden aan bakken. De Radio 1 ja. Tour Top 100.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 Ga naar radio1.nl en stem. De Radio 1 Tour Top 100. De 100 beste Franse hits. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Luisterboeken? Gewoon downloaden. Bij Luisterrijk. Cursussen, kinderboeken, hoorcolleges en volledige romans. Luisterrijk. De downloadshop voor luisterboeken. Luisterrijk.nl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 Bestel het schilderkunstvijfje nu op herdenkingsmunt.nl en maak kans op een gouden tientje. Dit is Radio 1.